12 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, in Groningen is een verdachte aangehouden... voor de moord op het ouder echtpaar. Transport en logistiek Nederland waarschuwt voor het beroven van vrachtwagens... tijdens het rijden. En oud Egon van Kessel reageert op de dopingbekentenis van Michael Bogert. We trekken wolkenvelden over het land, maar de zon schijnt ook af en toe. Blijft zo goed als droog. 13 tot 16 graden wordt het. Op de Wadden hoger 10 graden. Morgen zijn er veel wolken en dan trekt vanuit het zuidoosten een klein regengebied het land in. Dan wordt het 10 graden in de nacht naar vrijdag. Vrijdag overdag en zaterdag volgt meer regen. Er is een verdachte aangehouden in verband met de moord op het ouder echtpaar uit Aduwart. Lichamen werden gisteren in het Hoendiep gevonden. Ron Rijns van de politie nu aan de lijn. Meneer Rijns, goedemiddag. Goedemiddag. Wat kunt u vertellen over deze aangehouden verdachte? Deze aangehouden verdachte is een 40-jarige man zonder vaste woningverblijfplaats. En hij is vanochtend in de stad Groningen op straat aangehouden. Het echtpaar dacht afgelopen maandag een afspraak te hebben met een mogelijke koper van de boot. Is dat deze man? Is dat de potentiële koper geweest? Nou, of dit de potentiële koper is, dat weten dat we nog niet. Het is ook nog een beetje te vroeg om daar iets over te zeggen. Uh, dat zal ook uit ons onderzoek moeten blijken. De man is, uh, is kort geleden aangehouden. We vindt er even een kort verhoor plaats en, en, en vanmiddag gaan we verder met hem aan de slag. Hoe bent u hem op het spoor gekomen? Nou, we zijn uh, maandagavond laat gelijk met het onderzoek gestart. Hè, op het moment dat we het, het allemaal toch vreemd vonden dat het, het, het echtpaar uh, vermist werd... We troffen een auto aan, de boot werd een eind verderop aangetroffen met, met, met sporen erin die, die zouden kunnen duiden op een misdrijf. Ja. We hebben heel veel informatie verzameld, maar de nodige media-aandacht heeft er ook voor gezorgd dat we heel veel tips van, van burgers hebben gekregen. En alles bij elkaar heeft dat geleid tot, uh, tot de aanhouding van Getu deze verdachte. Getuigenverklaringen die, die deze man hebben, hebben aangewezen? Uh, in ieder geval heeft dat heel veel informatie opgeleverd uh, waarbij we eigenlijk konden zeggen van uh, nou, deze man moeten wij volgens ons hebben. Ja, heel man. veel aanwijzingen. Wat, wat, wat, ja. wat voor aanwijzingen? Kunt u eens wat concreter zijn? Nee, dat, dat kan ik niet zeggen. Want uh, uh, uh, dat is voor ons erg belangrijk in het onderzoek. Kan ik op dit moment nog niets over zeggen. Daar is het is gewoon nog te vroeg voor. Maar voldoende reden om die uh, man zonder vaste woon- of verblijfplaats die 40-jarige man uh, vanochtend uh, op te pakken in de stad? Absoluut. Heeft hij uh, al iets gezegd? Nee, we hebben kort met hem gesproken. De man wordt aangehouden en dan wordt hij voorgeleid. Dan vindt er een heel kort verhoor plaats. Maar heel concreet, of hij een bekende verklaring heeft afgelegd, ja. nee, tot op heden nog niet. Ron Reins van de politie in Groningen. Dank u wel voor dit moment. Premier Rutte wenst het Venezolaanse volk sterkte na het overlijden van president Chavez. Hij benadrukt dat Venezuela als buurland van het Koninkrijk een belangrijk land is voor Nederland. Rutte zegt dat er nauwe banden zijn op historisch, cultureel en economisch gebied. Gisteravond werd bekend dat Chavez is overleden aan de gevolgen van kanker. Hij wordt vrijdag begraven. Vrachtwagens die terwijl ze rijden beroofd worden. Dat is de nieuwste trend in Duitsland en ook in Nederland schijnt het te zijn gebeurd. Floris Liebrand van Transport en Logistiek Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, rijdend beroofd worden uh, als vrachtwagenchauffeur. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, wij krijgen inderdaad signalen dat uh, uh, overvallers op dit moment op rijdende vrachtauto's hebben gemunt... Dus dat betekent dat een auto achter een vrachtauto gaat rijden... Uh, en dat zich op een gegeven moment een boef bovenop de vrachtauto klimt... en die vrachtwagen gewoon opensnijdt en zich toegang verleent tot de laadruimte. En dat gaat met, met, met 100 km per uur op de snelweg? Nou, je moet zich voorstellen, een, een vrachtauto rijdt ongeveer 80... maar die rijdt natuurlijk een, een vrij constante snelheid op de control. Boeven die gaan erachter rijden, die klimmen erop en die snijven vervolgens gewoon die pakjes open. En maar dat, wordt, dat wordt toch gezien op, op de weg dan, door, door andere automobilisten bijvoorbeeld? Ja, zou je wel zeggen. Maar goed, uh, het, we zitten natuurlijk met, met dag en nacht. Dus uh, waar wij uh, ook van gehoord hebben is dat er in enkele gevallen inderdaad zich uh, boeven achter een uh, vrachtauto zijn gaan rijden. Daarop zijn geklommen tijdens die snelheidse chauffeur heeft er volgens helemaal niks in de gaten gehad. En gaan er volgens met, uh, met de waardevolle lading vandoor. Ja. En nou schijnt het vooral in, in Duitsland een trend te zijn? Nou, we hebben nu uh, inderdaad signalen dat het zich in Duitsland heeft afgespeeld, ook in het verleden, al in Italië. Maar wij krijgen van onze leden, transportondernemers, ook nu signalen dat zich dat onder meer op de A76 in Nederland heeft voorgedaan. Moet ik wel bij zeggen dat die berichten nog niet zijn bevestigd door de politie. Uh, maar goed, wij nemen deze signalen van onze leden natuurlijk zeer serieus en wij vinden wel dat, er, uh, dat, uh, dat we goed moeten opletten met z'n allen. En wat voor spullen worden er dan buitgemaakt bij zo'n overval? Nou, dat kunt u voorstellen aan bijvoorbeeld uh, waardevolle uh, gsm-telefoons... of uh, nou, goed, in ieder geval verpakkingen die natuurlijk uh, snel over kunnen worden gebracht. Maar goed, die wel uh, de nodige waarde hebben. Hmm. En nou wilt u de leden waarschuwen, uh, uh, let op uh, voor dit soort uh, criminelen. Uh, ja. Wat voor maatregelen kunnen ze nemen? Nou ja, goed, we, we hebben bijvoorbeeld twee verschillende soorten uh, trailers waar je mee kunt rijden. Hè. Je hebt een, een zogenaamde zeilenauto. Die vallen natuurlijk wat makkelijker open te snijden dan als je met een harde bak rijdt. En voor, als je met een harde bak rijdt, is het voor criminelen al een stuk moeilijker om, zich, uh, ja, om in die laadruimte te komen. Het, het klinkt een beetje als een, een scène uit een uh, film Mission Impossible of zo, als ik het zo hoort het verhaal. Nou, dat, dat dachten wij ook bij het eerste, bij het eerste verhaal, maar uh, ja, het, je ziet dat boeven toch steeds uh, inventiever worden, steeds meer naar nieuwe mogelijkheden zoeken, ook omdat transport natuurlijk steeds beter beveiligd wordt. Daar proberen we met man en macht alles aan te doen, omdat we jaarlijks toch zien dat uh, transportcriminelen voor 350 miljoen euro buitmaken. En dat is alleen nog maar een topje van de ijsberg, denken wij. En ze gaan steeds slimmer te werk en dit is ook weer een nieuwe methode uh, ja, waar we toch uh, uh, van staan te kijken. Floris Librand van Transport en Logistiek Nederland. Ik dank u wel voor de uitleg. Goedemiddag. Dit is het NOS Journaal. Het door Altmegens. De Australische overheid vreest dat Israëlische spionnen... misbruik hebben gemaakt van Australische paspoorten. De Australische minister van Buitenlandse Zaken, Bob Carr... uitte die zorg eerder vandaag. Correspondent Robert Portier in Sydney. Uh, Robert, waar komt die vrees van Carr vandaan? Het heeft uh, allemaal te maken met de dood van Ben Segeer. Dat is een Israëlische spion met een dubbele nationaliteit. Die had uh, ook een Australisch paspoort. En de vrees is dat hij dat paspoort heeft gebruikt... voor zijn werk als spion, om in het Midden-Oosten te kunnen rondreizen. Want Australische paspoorten die worden daar als onverdacht gezien. Australiërs kunnen er dus zonder zorgen reizen. Het is allemaal veilig. Nou, die Segeer die werd in 2010 gearresteerd, opgesloten in een geheime gevangenis... en daar pleegde hij zelfmoord. Uh, de Australiërs die kwamen daar pas achter na zijn dood. Uh, toen de Israëlische overheid hun op de hoogte stelde. Nou, de overheid heeft er heel veel aan gedaan om die kwestie onder de pet te houden, werkt ook nu niet mee aan de onderzoeken van de Australiërs. Nou, dat maakt ze natuurlijk extra achterdochtig en vandaar dat ze zich zorgen maken dat het dubbele paspoort is misbruikt. En dit zet ook de, de affaire, uh, deze affaire zet de relatie tussen Australië en Israël onder druk? Nou ja, officieel nog niet, want het is nog niet bewezen dat die Israëlische spion zijn Australische paspoort heeft misbruikt. Uh, er uh, lopen inmiddels verschillende onderzoeken... maar daaruit is nog geen echt duidelijk beeld naar voren gekomen. Maar het is niet voor het eerst dat de Mossad gebruik maakt... van Australische paspoorten. In uh, 2010 reizen ze met uh, Australische paspoorten naar Dubai... Het is nooit helemaal bewezen, maar naar alle waarschijnlijkheid... voor de liquidatie van een Hamas-leider. Nou, de relaties bekoelden toen natuurlijk behoorlijk. Het is afwachten wat er ditmaal uit de onderzoeken komt... maar je begrijpt dat de Australiërs wel degelijk op scherp staan... in deze gevoelige kwestie. Hmm. Heeft die minister K. ook nog iets gezegd? Als nou blijkt dat uh, Israëlische spionnen inderdaad... Australische paspoorten hebben misbruikt... heeft u nog niets van maatregelen aangekondigd? Ja, hij geeft nu alleen nog maar aan dat als dat misbruik wordt aangetoond... dat hij dan op de sterkst mogelijke manier zal protesteren. Ja, je kunt je dat natuurlijk ook wel voorstellen. Australië wil dat de eigen burgers veilig door de wereld kunnen reizen. En dat wordt natuurlijk moeilijk als mensen denken... dat je misschien een geheim agent bent van de Mossad. Dus Australië zal zoiets niet over zijn kant laten gaan. Maar het moet eerst nog wel even worden aangetoond. Robert Portier, dankjewel. De Nederlandse regering trekt 3,5 miljoen euro extra uit voor hulp aan Syrië. Het geld is onder meer bedoeld voor slachtoffers van het geweld... en voor hulp aan gebieden die onder controle staan van de Syrische oppositie. Met het geld kunnen hulporganisaties bijvoorbeeld toiletten... en hulpmiddelen voorbij een bevalling kopen. Sport. De bekentenis van Michael Bogert dat hij jarenlang doping heeft gebruikt... komt voor weinigen als een verrassing. Bogert vertelde aan Kees Jonkind van de NOS waarom hij ooit begon met doping. Ik had het idee dat ik er alles voor deed, maar ik werd gewoon als een, uh, als een amateur gelost. Ik, ik, ik reed gewoon voor lul eigenlijk, terwijl ik er wel alles voor deed. Dus dat doet het een beetje met je. En dan ook nog eens in de media flink langs krijgen. Ja, dan moet je wel op een bepaald moment heel sterk in je schoenen staan. Dan wil je niet uh, naar een middel grijpen waarvan je denkt dat meerdere dat doen en waardoor je beter gaat fietsen, wat ook nog niet eens op de lijst staat. Of wel op de lijst staat, maar wat ze niet kunnen vinden. Bogert ontkent dat er wat hem betreft sprake was... van structureel dopinggebruik bij de voormalige Rabobankploeg. Er was een duidelijke policy bij de, bij de ploeg en die uh, droegen mensen ook uit. Uh, zelf heb ik ook nooit een beeld gehad... dat, uh, dat, uh, dat er binnen de Rabobankploeg een, een dopencultuur uh, bestond. Maar als ik nu al, uh, alle bekentenissen zie... er zijn er al zeven van de Rabobank jaar voorgegaan dan, dan bes, uh, besluit mij toch wel dat idee. Ja, maar je hoeft dat niet te zien, zeg maar. Ik bedoel, ik heb, ik heb dat nooit zo ervaren... dat er een, uh, een cultuur heerste binnen de ploeg. Michael Bogert. Aan de telefoon nu Egon van Kessel. Oud-bondscoach en jarenlang vertrouwensman van Bogert. Goedemiddag, meneer van Kessel. Goedemiddag. Weinig verrast. U ook niet, denk ik, hè? Uh, nee, nee, nee. Ik ben niet verrast. En, uh, maar... Ja, het, het, het, het, het, Ja... Je ja, hebt toch je vraagtekens natuurlijk. Ja. Ja. Nou, nou is dit de achtste renner uit de voormalige ploeg van de Rabobank... die uh, toegeeft doping te hebben gebruikt. Wat zegt ja. dat? Dat zegt niets over een structureel dopinggebruik. Um, ik denk dat de meeste van die renners toch... Um, vele zijn toch wel op, op, op, op, op, op, op. Ik denk op eigen houtje men eens gaan zoeken. Uh, ik weet uit die tijd... Dat in ieder geval uh, voor mij, en dat is nu nog zo vast, was de Rabobank was niet echt een verkeerde ploeg. Dus u zegt, dat die renners hebben dat niet zelf gedaan? Gehad, maar het was geen, uh, ja, dat gebeurt toch vaak. Het zijn toch de renners die zelf daar aan besluiten nemen die besluiten die beslissen nemen. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat de renners daartoe uh, gedwongen zijn hmm. of toe aangespoord zijn. Daar geloof ik niks van. Nou is Bogert een van de, van, van de laatste uit die ploeg uh, die je uh, die toegeeft. Um, legt dit de druk bij andere renners uh, uh, we, we, weer wat hoger? Ik, ik denk dan aan Erik Dekker, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Dat, die, die druk is sowieso heel, heel groot. Ik bedoel. Uh... Die renners die worden dagelijks gebeld en, uh, door journalisten. Uh, er zijn zelfs uh, collega's van u bij die zelfs achter hun ex-vrouwen aangaan en niet maar op. Ja, die druk is gewoon enorm groot. En uiteindelijk zullen ze, zullen ze gaan bekennen, zullen ze moeten bekennen. Uh, en als al die bekendenissen een oplossing zouden zijn, dan, uh, dan zou ik dat heel goed vinden. Is dat heel prima. Maar ja. het is helaas geen oplossing. Ja. Voor 1 april, dan moeten ze zo'n verklaring hebben getekend... of ze wel of geen doping hebben gebruikt. Denkt u dat er voor 1 april nog meer namen komen? Jawel, ik kan me niet voorstellen dat... Welke dan? Nou, ik ga geen namen noemen. Dat moeten ze zelf weten. Ik heb ook maar vermoedens kijken. Het punt is daar, en dat is de hele hierbij. Ik was in die tijd bondscoach. Je hebt je vermoedens. En Het is zelfs met veel ploegleiders en collega's van mij... Je denkt het, je hoort het, maar je bent nooit zeker. Het, gebeurt zich, het speelt zich altijd af in, maar... in, in, in, in de schaduwzijde. Mogelijk ja, en... kwam voor u niet als een verrassing? Uh, stel dat morgen of volgende week Dekker volgt. Uh, bent u dan ook niet verrast? Niets is meer een verrassing tegenwoordig. Nee. Niets is meer een verrassing. Uh, nee, ik, ik, ik was verrast destijds met, uh, met Steven de Jong. Dat moet ik eerlijk zeggen, maar... Ja, al de rest die namelijk die daarna gehoord heb, dat is geen enkele verrassing bij. Het is alleen voor mij, ja, hoe is het toch mogelijk? Hoe is het mogelijk? Hmm. Dat is, ik bedoel, ik heb laatst ook de zaak, dingen eh, heeft, heeft alles toegegeven, weet je, uh, Rasmusje. Nou, als je dan ziet wat hij allemaal gedaan heeft, dan vraag ik me af: hoe is het toch mogelijk? Ja. Ondanks al die controles, et cetera, et cetera, hoe kan het toch? Heeft u met, bo met, met Bogen intussen contact gehad vanochtend? Ja ja, ja, ja, ja. Heeft u hem gesproken? Ik heb hem gesproken, ja. Ja. En, en, en wat zei hij? Uh, hij, van één kant kon hij opgelucht. Heel opgelucht, dat, dat viel mij op. Ja. Uh, maar hij vertelde ook dat de druk enorm groot was. En dat uh, vooral uh, toen zijn ex hem belde, uh, twee dagen terug, drie dagen terug, dat zijn zoontje was aangesproken. Ja, dan, uh, dan knapte hij ze natuurlijk. En, uh, zijn zoontje was aangesproken, ja, had gezegd dat... Uh, ja, dat uh... ja, de, de kind was blijkbaar, blijkbaar aangesproken door een ander jongetje over je vader, zus, je vader, zo. en Ja, uh, ja dat speelt zich natuurlijk af. En, en ik... De, de, ja, goed, dat... Kijk, ik, ik ken Bogert uh, vanaf zijn 16e jaar. En uh, ik weet wel zeker dat hij het niet weten heeft. Maar uh, ja, goed, het, het, het, het was die tijd... Ik praat het niet goed, hoor, laat dat vooropstellen. Ik kan het niet goed praten, want het is niet goed te praten. Er zijn teveel en de slachtoffer geweest maar in die tijd wat hij zegt en als we terugkijken en alles plaatsen en al die uitslagen bekijken en naga, ik denk dat ik dat in die tijd misschien wel inderdaad 70, 80-90% dat kerko's vanmorgen op uh, tv zei, die hebben wat gedaan. Dat kan haast niet anders. Ja. Dat het ook wel op. En in die context, ja, dan zijn zaken begrijpelijk. Maar wat mij van gaat is mooi al die is, Dat is leuk. En uh, ik. Uh, ik, ik word er niet blij van, maar het, het, het is blijkbaar nodig. Maar is het een oplossing? Het is geen oplossing. En dat, dat doet mij pijn, want je we moet wel tot een oplossing komen: dat, dat mensen die toegewijd zijn en die nog iets van hun carrière willen maken, die zijn er genoeg hoor, die zijn, er zal nog een meerderheid in mijn ogen, dat die nog die kansen kunnen krijgen. Ja. Hoe kan het toch bestaan? komt controles, dat, dat, dat, dat mensen doorheen. Ik heb dat verhaal van, van, van Rasmus ook gekregen. Hoe kan het toch bestaan? Ja, dat gaan we dat met u, nou. de komende weken gaan we dat met u afwachten. Egon van Kessel, ja. oud bondscoach en jarenlang de vertrouwensman van Michael Bogert. Ik, ik dank u wel voor deze eerste reactie. Oké, okay, bedankt. Goedemiddag. Het is uh, 14 over 12. Jolanda van der Velde heeft verkeersinformatie. Jolanda. Dorald, een lange file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knopen de hoek en sloten 6 kilometer. Heeft te maken met technisch onderzoek na een aanreding vanochtend vroeg op het spoor. Tussen knopen Battenverdorp en sloten zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Verkeer euh, nee, ja, richting Amsterdam kan het beste omrijden... vanaf knopen de Hoek via Bad Hoeverdorp over de A5 en de A9. Ander probleem in het zuiden op de A27 van Breda naar Utrecht... is de weg bij Oosterhout dicht. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Uh, inmiddels staat er vanaf Breda-Noord tot aan Oosterhout 8 kilometer file. En daar is de vies omrijden via de zuid- en de westkant van Breda. Vertraging ook bij de spoorwegen tussen Deurne en horst vanwege iets wat op het spoor ligt. Er is meer dan een uur vertraging. En door de aanrijding vanochtend tussen Schiphol en amsterdam delilaan geen treinen, er rijden wel bussen. Daar is de vertraging ongeveer een uur. Nog een keer de hoofdpunten. In Groningen is een verdachte aangehouden voor de moord op het Oude-Echtbaan. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt... voor het beroven van vrachtwagens tijdens het rijden. En oud-bondscoach Egon van Kessel heeft altijd het idee gehad... dat de meeste wielrenners doping gebruikten, worden. we net. Iets door de tijd heen, kwart over twaalf geweest. Excuses aan de collega's van de NCRV. Zometeen die NCRV met lunch. Smakelijk. Een applausje. Een applaus. Groot is goed en meer is beter.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 Daar zijn we weer, Eelko en Simone. Als tandprotheticus steek ik veel tijd en passie in elke gebitsprothese. En hoe die dan wordt schoongemaakt. Och ja, zonde hè? Ja, dan denk ik, kennen ze EcoSym niet? Met EcoSym reinigingsgel zorg je voor een frisse adem en een hygiënische mond. En voorkom je beschadigingen waardoor de pasvorm goed blijft. Gebruik daarom EcoSym. Het kan elke dag. EcoSym, optimale mondhygiëne. Meer tips op uw gebitsprothese.nl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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met Hans La Roes... dat is de nieuwe voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. In het mediaforum, Caro, presentator Eshwet L. Miludi en Paul van der Lucht, de baas van RTV Utrecht. Het gaat onder meer over de bekentenis van Michael Bogert. En we vragen ons af, hoe exclusief is exclusief eigenlijk? Want wie had nou eigenlijk de primeur? Michael Bogert heeft doping gebruikt tijdens een profcarrière. Dat zegt hij vandaag in een gesprek met wielerjournalist Raymond Kerkhoff. Dat zegt hij in een exclusief televisie-interview met NOS Sport. Behalve de NOS hebben ook NRC Next en de Telegraaf het nieuws over Michael Bogert. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Inge Zwaan uit Ouddorp. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. De Beeld en Geluid Awards bestaan niet meer... maar daar hebben we een nieuwe prijs voor teruggekregen, de TV-beelden. Vanaf volgend jaar zal het spektakel rond deze prijs losbarsten met een heus gala... maar dit jaar moeten we het doen met een voorproefje. Vanmorgen werd het TV-beeld voor het beste nieuwe format van 2012 uitgereikt... en dit is de winnaar. Dit is de beste singer-songwriter van Nederland... en deze zeven singer-songwriters hebben echt de zomer van hun leven gehad... Tien weken lang kregen ze bootcamps, workshops van bekende muzikanten. En dat alles om hier vanavond uitgeroepen te worden... tot de beste singer-songwriter van Nederland. Ja. Juryvoorzitter Boris van der Ham, goeiemiddag. Goeiemiddag. Waarom heeft dit programma, de beste singer-songwriter van Nederland... Dat, uh, dat beeld gewonnen? Nou, er zagen, er zagen vijf... Um... Vijf genomineerden. Dat waren dus de singer, beste singer-songwriter. Maar ook de Cupcake Cup van de Tros. Um, de liveshow door SBS6 uitgezonden. Sterre springen op zaterdag. U kennen het programma wel. Ook bij SBS6. En de Voice Kids. Uitgezonden door RTL 4. Um, en uh, nou, die zijn door een juryvoorzitter. Uh, door mij. Uh, maar geholpen door een zeer deskundige vakjury. Uh, aangewezen als de vijf beste formats. En uiteindelijk hebben de... Omroepmedewerkers, mensen die in de tv-wereld zitten. die hebben uiteindelijk gestemd op een website. van wie de winnaar moet worden. En dat vonden zij dus dat dat de beste singer-songwriter van Nederland moet zijn. Uitgezonderd door waren en BNN. en geproduceerd door Blasowski. Ja, maar even zuur doen. Het is de zoveelste talentenjacht. Nou ja, dat is dus een beetje interessant hè. Uh, eigenlijk heeft uh, de Giel Beelen, die, die heeft aan de wieg heeft gestaan van dit programma. een beetje een nieuwe klap gegeven op zo'n. Uh, Zo'n talentenjacht. He. Er is een, een niche gezocht... Uh, door een beetje soortige, een beetje alternatievere muziek op te zoeken. Het is ook niet in een grote, een grote show in Studio 22 of 23 geproduceerd... maar eigenlijk heel kleinschalig in kleine zaaltjes. Uh, er zijn ook twee hits uit voortgekomen... Dus het is eigenlijk een hele andere vorm van talentshow. En dat is eigenlijk zo interessant ja. dat toch nog steeds weer nieuwe dingen vallen te bedenken in, in die sector. Ja. Ik denk dat hij daarom ook gewonnen heeft. Ja, nee, het, een prachtig programma met heel veel liefde gemaakt. En ook, ook met liefde zeg maar, voor de muziek. Dat, dat, dat, dat druipt er vanaf. Maar goed, het is gewoon een talentenjacht. Dus hoe, hoe vernieuwend is dat format nou eigenlijk? Nou ja, het is ook uh, verkocht ook weer aan het buitenland. Dus je ziet dat ook mensen wel zien van dat, dat het een uniek uh, uh, format is... Ja, het wordt, de mensen vinden het leuk om naar die talentenshows te kijken. Alleen heel veel mensen, of een aantal mensen... die hebben helemaal niks met de Voice of Holland... of andere soorten X-Factor-achtige muziek die daar wordt uitgezonden. Maar zij hebben juist gezocht naar een groep... die nog niet bediend is met een, eigenlijk een talentenshow... voor het soort muziek waar zij naar willen luisteren. En ja, en dat, die, dat publiek hebben ze dus aangesproken. En dat is heel um, interessant. Ja. Dat het blijkbaar dus nog in die hoek nog wat uit te vinden valt. Want je ja. denkt, ja, is dat niet een keertje klaar met die talentenshows? Nou, blijkbaar niet. Nee. En dat heeft Giel Belen met zijn... En uh, Cornuid, uh, goed bedacht. Straks bij Dit is de Dag City, de winnaar Giel Beelen. Uh, en zo ongetwijfeld uh, uh, zal het hierover gaan. Uh, met hem ook. Dank Boris van Ham, juryvoorzitter van de TV Beelden. Alsjeblieft. Vandaag staat de laatste column van Willem Holleder in de Nieuwe Revue... met een erg toepasselijke titel, Werk gezocht. Holleder rekent nog even flink af met de Nieuwe Revue. Hij zegt dat het blad volgens hem eigenlijk niet veel te bieden heeft. En de tegenvallende verkoop komt volgens hem omdat het blad niet gesield meer wordt... Uh, Holly, er is wel positief over de dames bij uitgeverij Sanoma... want overal, uh, nee, vooral over de redactie van Libelli is hier erg te spreken. Uh, hij zegt, en ik citeer, dat zijn echte spetters daar. John Stewart stopt drie maanden met The Daily Show. De populaire tv presentator gaat een film maken, een, een film regisseren ook. Het is uh, het waargebeurde verhaal van de journalist Maziar Behari... Die in Iran werd opgepakt voor spionage. Opmerkelijk is dat deze Behari werd opgepakt nadat hij een interview had gegeven aan een verslaggever van de Daily Show. Die zich had verkleed als spion. In de cel werd Behari met de opname van het komische programma geconfronteerd. Vertelde John Stewart toen Behari weer een keer te gast was. Jason pretended een spion. en toen je in de were was, ze showed een tape van dat aan je. en zeiden: Waarom je een spion Ja, want Jason looked like een spion. Right. Jason looked like een spion. Acted like a spy. En right. I guess he tasted is that they probably never explained is: why would a spy do that on television? <laughs> Het programma van John Stewart wordt bij zijn afwezigheid gepresenteerd door een van zijn vaste medewerkers, John Oliver. Een opvallend fragment vanmorgen bij onze collega's van RTV Rijnmond, na aanleiding van het overlijden van Hugo Chavez, de president van Venezuela, belde ze met de correspondent in Latijns-Amerika, Marion van Rooyen. Luistert u even mee. Hallo. Goedemorgen, Marion. Hoor je mij? Jazeker, je bent in de uitzending. Oké, okay, helemaal goed. Wat betekent dat voor, uh, voor Venezuela? Nou, dit, dit is totaal verschrikkelijk. Ja, het gesprek duurde in totaal acht minuten. Uh, het werd wel steeds opmerkelijker. En toen kwam Chavez daar. En die werd vanuit, vanuit een, een, een soort... Uh, ja, hoe noem je dat? Een... Ik kan ja, ik, ja, sorry, ik had een, een heel hoog ding. Ja? Ja, werd hij naar beneden getakeld. Wow. Dus, dus hij maakte en, wel een entree, zeg maar. Ja, ja, hij maakt. een entree. nou, Je kan het je niet voorstellen. Nee. Uh, Rijnmond twittert het zelf over dit fragment. Uh, we belden misschien niet helemaal gelegen. Uh, ja, u moet zelf maar uw oordeel vellen wat er hier aan de hand is. Het hele gesprek met Marion van Rooijen staat op onze Facebookpagina. De Raad voor de Journalistiek heeft een nieuwe voorzitter. Het is Hans Laroes, voormalig hoofdredacteur van NOS Nieuws. Hij volgt Victor Lebeskop. De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijk orgaan... waar klachten ingediend kunnen worden over de media. Hans Laroes is nu aan de telefoon vanuit Montenegro. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent daar op een conferentie. Uh, wanneer ga je echt aan de slag als uh, voorzitter? Um, vanaf 18 maart. Nou, ik ben al benoemd, dus um, uh, op Twitter en overal uh, um, gaat het al rond. Uh, maar echt aan de slag vanaf de 18e, dan ben ik weer terug in Nederland. Ja, er is een, ze, ze breken met iets voor de journalistiek, want dat waren tot nu toe eigenlijk altijd mensen met een juridische achtergrond die de voorzitter waren. Uh, jij bent de eerste uit de journalistieke praktijk. Ja. De vorige voorzitter, Victor Lebes, combineerde het. Maar ik vind dat, uh, dat heb ik ook gezegd, als je over journalistiek wilt debatteren en opvattingen wil hebben, dan, uh, ja, dan is je profiel journalistiek. Dus dat moet je ook in je voorzitter laten terugkomen. Want dat is ook wat jij wil hè, met de raad, dat er meer debat ja. komt inderdaad een, een beetje een ombudsraad zou moeten zijn. Dus niet een soort rechtsprekend orgaan, niet een soort medisch tuchtcollege voor de journalistiek dat hier en daar straft. Uh, maar ja, een groep mensen die debatteren over, uh, over de journalistiek, opvattingen geven, ook naar anderen luisteren en er uh, ja, met z'n allen zorgen dat de journalistiek een beetje beter wordt, maar vooral ook uh, open is. Want de journalistiek is een beetje een gesloten vak. En het is heel snel dat als iemand een opmerking heeft... dat er gezegd wordt niet mee bemoeien, want daar gaan wij wel over. Maar ik vind dat een, een vak dat zelfbewust is... moet ook zelfbewust uh, open zijn. En luisteren naar anderen. En klachten serieus nemen. Uh, en soms ook wel eens zeggen dat ze ongelijk hadden. Hmm. Maar houden we nog wel steeds de uitspraken? Uh, ik bedoel dat, dat iemand naar de raad toe kan gaan... en dat daar dus ja. echt door de raad ook een uitspraak wordt ja. gedaan? Ja. Kijk, ik... ik ik ga natuurlijk ook met de Raad overleggen. De Raad is zelf ook bezig. Ik, ik, ik bedoel, ik ben er nu kort bij betrokken en de Raad is al langer over na, aan het nadenken over zijn eigen bestaan. Uh, maar ook daar bestaat het idee van, je moet wel iets kunnen vinden, alleen je moet dat niet zo stoppen in, in de vorm van een, van een soort rechtelijke uitspraak. Dus het gaat om een opvatting. En een opvatting kan natuurlijk inderdaad zijn van, nou wij vinden dat jullie dit zo hadden moeten doen, heel goed hebben gedaan, verkeerd hebben gedaan. Dus diegene die klaagt heeft gelijk, ongelijk of een beetje gelijk. Nou, moet je ook de boeren op om geld binnen te halen? Want de subsidies is stopgezet, ja, geloof ik. Er is een bestuur die dat, die dat doet. Maar kijk, ik, ik wil vooral dat die raad uh, aan betekenis wint. En, en dus meer draagvlak krijgt. En ik denk als dat zo is. Uh, dat, je, uh, ja, dat je ook wat, op wat meer steun uh, kan verwachten. Want iedereen weet, ook uitgevers, hoofdlecteuren, mensen van omroepen, dat als je het niet doet zelf, dat dan op een gegeven moment Brussel er dwars doorheen komt. En Brussel had bijvoorbeeld al het plan om een soort straffende mediaraad hmm. uh, te installeren. Nou, dat, ik vind dat wij dat met z'n allen in de journalistiek en de mensen die daarbij betrokken zijn, dat wij dat beter kunnen. En dat we dat ook niet door anderen moeten laten doen. Want ja, dat is de kritiek natuurlijk altijd op de raad. Hè? Het is een de papieren tijger. Je je, je, goed, je hoort die uitspraken aan en, en dan gaat dan we gaan we weer over tot de orde van de dag. Er gebeurt in Jawel, principe maar, niks dat klopt, mee. Dat klopt wel, maar er zijn heel veel uitspraken die toch... Laten we zeggen, die een soort uh, ja, algemene opvatting over het vak uh, uh, vertegenwoordigen. En die ook wel het denken beïnvloeden. Ik heb het zelf ook bij de NMS meegemaakt. We hebben verschillende discussies gehad. En soms hebben we gezegd, nou, daar heeft de raad een punt. Voortaan gaan wij daar anders mee om. Dus ook al word je niet meteen met een latje op je vingers getikt, Het verandert toch het journalistieke denken en het journalistiek klimaat en het handelen. Ja. Er is nog een ander probleem dat heel veel belangrijke media die raad niet erkennen. Ja, Ga je daar nog wat ja. aan doen? Er zijn een heel veel belangrijke media die de, die de Raad wel herkennen. Dat zijn er nog veel meer. Um, kijk, er zijn een paar haters bij. Die vinden het helemaal niks. Die, die zal ik nooit kunnen overtuigen. Uh, maar er zijn ook anderen die vinden inderdaad het te, te juridisch. En ik denk dat als wij anders gaan werken... Dat, dat zij met genoegen weer terugkomen. Daar ga ik in ieder geval wel aan werken. Oké. Okay. Uh, nou, dankjewel dat je even in de telefoon komt, Hans -Roes, ja, graag gedaan. nieuwe voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. The Beatles, let's look het mediaarchief. Ja, u hoorde het gisteren al even bij ons. Sascha de Boer was zelf verrast dat haar afscheid van het 8 uur een bericht op pagina 101 van Teletext opleverde. Maar uh, ze had dat kunnen vermoeden, want toen haar voorgangster... Henny Stoel had aangekondigd dat ze stopte, was dat ook nieuws voor de kranten. Henny was 58 jaar toen zij haar allerlaatste journaal presenteerde... op 12 juli 2003. Ze had uh, één minuut gevraagd om na het weerbericht... nog wat woorden te mogen spreken. Dit was mijn laatste journaaluitzending. En ik wil u even goeiedag zeggen... Ruim 15 jaar heb ik dit werk met heel veel plezier gedaan. Tot de laatste dag was het een voorrecht om bij het journaal te mogen werken. En de laatste jaren nog wel bij het acht uur journaal. Dat beschouw ik toch als een hoogtepunt in mijn loopbaan. En daarom is het ook wel een moeilijk moment om te stoppen. Maar het is ook een goed moment, want ik heb het zelf gekozen. En ik kijk ernaar uit een andere levensfase in te gaan... waarin het werk niet meer centraal staat. Al die mensen die me na aanleiding van mijn vertrek... zulke aardige brieven, kaarten en e-mails hebben gestuurd... wil ik heel hartelijk bedanken. Het zijn er werkelijk te veel om dat persoonlijk te doen. Met de collega's heb ik een mooi afscheid gehad. Ik zal ze missen en ik zal het werk missen. Maar het is mooi geweest. Sascha de Boer, mijn opvolger, wens ik alle succes van de wereld. En dan vertel ik u nog één keer dat het volgende journaal... om tien uur is op Nederland 3. En voor de laatste keer wens ik u, dames en heren, goedenavond. En die stoel, ze presenteerde drie jaar lang het 8 uur journaal. In mijn beleving was dat veel langer, maar het was maar drie jaar. En ze heeft al allerlei andere journaals gedaan. Uh, benieuwd wat de slotwoorden van Sasje de Boer zijn. Die presenteert op 3 mei haar allerlaatste 8 uur journaal. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Vandaag met Eswet El Miluri, presentator bij de KRO, En Paul van der Lucht, de directeur van RTV Utrecht. Goedendag. De, wat denken jullie? Over wie? Over wat? Over... Uh... Van hoor Ja? Oh. Ja, ik denk... Mondwater toch, Paul? Heel veel mondwater. Ik weet niet wel hoe die Venezolaanse drankjes eten. Maar ze was overmand door verdriet, denk ik. Dat zou nog kunnen. We hebben het in het Mediationaal ook even gehad over die tv-beelden. Beste singer-songwriter van Nederland. Prachtig programma. Giel Beelen heeft het bedacht. Nou, alleen daarom al ben ik fan. Maar toch, het is een talentenjacht Paul. Ja, vind ik ook. Uh, kan ik volgend jaar winnen met een talentenjacht voor tapdansen de pingwins Of zo. <laughs> ja, bedoel, elke talentenjacht uh, kan, dan, kan dan weer winnen. En ik denk dat je juist zo'n prijs in het leven moet roepen. voor originele nieuwe formats. Ja, Echt, exact. Format. Ja. Heb jij, had jij een idee wat, wat had het wat jou betreft moeten worden? Ik weet niet wat er verder op die... Ja, die ja, sterren springen dus. Die, ja, sterren springen is natuurlijk ook ik, een soort van talentenjacht. Ik, ik zou zeggen de cupcake. Cupcake, cup. Ja. Die was ook genomen. Ja, klopt. Ik had dat ja, nooit gezien. Dat vind ik een origineel format. Dat vind ik ook. Ja. Is, is dat een de naam, of zo? de naam is al origineel, weet je wel. de naam <laughs> ja, maakt je nieuwsgierig naar iets origineels: ja. de Cupcake. Cup. Ja. Jij hebt wel eens een keer een prijs gewonnen, trouwens, even hè? De Philippe Bloemendaal-prijs. Ja. ja. Uit handen van uh, Sascha de Boer. En in de jury zat Henny Stoel. Ah, kijk aan. Nou, precies. Dan was, hebben we een mooi brug, brug samen ik? met Sofie, of niet? Ja, ja. die ook. Nee, ja, ja, ja. Sofie van, van Henk. ja, klopt. Hey, dat is een mooi hebben brug. hebben je wat aan gehad gehad eigenlijk wat die prijs. Sorry? Hebben we er wat aan gehad? Hij aan die zit prijs? hier nu. Ja, nou ja, ah, ik, hij, ik, ik ja, mag ja, uh, uitschuiven bij Jurgen van den Berg. Ik mag naast Paal van de Lucht zitten. Dag, dag, dag, Nee, ik heb een opleiding genoten. Uh, een journalistieke opleiding, waar ik wel redelijk wat aan heb gehad. Ja. En uh, ja, de erkenning heb je heel veel aan. Ja. Ook binnen, binnen je, bij je eigen werkgever. Die neemt je toch iets serieuzer, denk ik, ja. door zo'n prijs. Dus dat. Uh... Dat certificaat hangt boven je bureau. Altijd. En, en dit, staat allemaal, <laughs> uh, dit staat allemaal Giel Beel ook nog te wachten, als ik dat hoor. Dus. Um, zometeen, want dat is een mooi bruggetje. je de boel gaan het uitgebreid over hebben zometeen. Uh, omdat zij gisteren bekendmaakte dat ze stopt bij het NOS-journaal. Um, dat dus en boog het natuurlijk. Maar nu is het laatste nieuws. Hier is Dorold Megens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En de man die is opgepakt voor de dood van een ouder echtpaar uit Aduard is een bekende van de politie. Een man van 40 werd vanochtend op straat aangehouden in Groningen. Hij heeft geen vaste woning of verblijfplaats. De politie kwam hem op het spoor door informatie van getuigen. De lichamen van het echtpaar werden gisteren gevonden in het Hoendiep in Hoogkerk. Ze werden sinds maandag vermist. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANUB-verkeersinformatie. Ah, Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file na een ongeluk... tussen knooppunt De Hoek en Sloten 6 kilometer. De weg is zojuist wel weer vrijgegeven. Het alternatief voor de file is de route via de A5 en de A9... vanaf knooppunt De Hoek. A27, Breda richting Utrecht. Tussen Breda Noord en Oosterhout, 8 kilometer. Ligt daar al een hele tijd een gekantelde vrachtwagen. De weg is bij Oosterhout helemaal dicht. Omrijden, dat is het beste advies. Dat kan vanaf in sint Annabos via de zuid- en westkant van Breda. Over de A58, de A16 en de A59. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Eshweth Miludi, Miloudi, presentator bij de KRO... en Paul van der Lucht, directeur van RTV Utrecht. Uh, Michael Bogert, we zaten er allemaal op te wachten... maar nu is eindelijk dan het hoge woord eruit. De wielrenner, de ex-wielrenner oh. tegenwoordig. Bogert gebruikte dus ook doping. Um, Paul, wanneer had jij gedacht dat dit naar buiten zou komen? Nou, nu. Ik bedoel, eigenlijk al zitten. Uh, ik, ik had uh, zelf gedacht dat uh, na uh, Lance Armstrong... Een hele stortvloed van bekentenissen zou volgen, omdat het dan allemaal niet meer zo zou zo opgelost. Was ook wel zo gedeeltelijk natuurlijk. Ja, maar goed, ik had uh, eigenlijk wel uh, de boog het ook al veel eerder verwacht. Maar kennelijk heeft hij uh, een uh, het, het feit dat zijn zoontje is aangesproken door een hmm. uh, klasgenootje over het dopinggebruik van zijn vader heeft dat uh, net eventjes over, uh, over de heuvel geduwd. Maar, maar in dat soort triviale dingen zit het dan, kennelijk. Want ik denk dat je met dat dopingverhaal bekennen... Dat, dat kan je vrij snel doen. Maar je moet ook natuurlijk aan je omgeving vertellen... dat je die jarenlang voor de gek hebt gehouden. Ik denk dat dat het grootste probleem is. Nou, ik denk dat zijn vrouw het wel heeft geweten, toch? Nou, dat weet ik niet. Ja, ja, dat, absoluut ja maar goed, wel. Hij, is, hij is al een tijdje bij zijn vrouw weg. Hij heeft er tussen weer een nieuwe vriendin, uh, geloof ik. Er zijn ik. een heleboel mensen die, die het moeten weten. Voor... Dat zou je ook van ploegleiders en zo denken. Ja, maar ik kijk, hoorde, ik ja, hoorde die bondskozen. Ik koos. van Kessel, Ja. ja. Vorige week kwam er een factuur naar buiten van die Stefan Een uh, machine, machine. 17.000 euro. Nou, er zijn een heleboel mensen die, dan, die, die wel op de hoogte zijn van zo'n investering. Onder andere natuurlijk de sponsor, denk ik. Ja. Dus het, het zijn grote dingen die er gebeuren. Grote bedragen, grote beslissingen. Heeft hij niet alleen gedaan. Ja. Hij is natuurlijk heel vaak, ook, ook zelfs voor Armstrong natuurlijk al uh, aangesproken... op het feit dat hij uh, misschien ook wel een dopingzondaar was. Hij heeft het eigenlijk altijd ontkend. glashard. Ja. Laten we even een klein stukje nog luisteren. Ik heb nooit doping gebruikt, nee, nooit. Never. Nou, dat was een van die vele keren. Ja, ja. nou ja, dat, uh... ja wat ho die... dat hoort erbij, toch? <laughs> nou, Armstrong heeft ook altijd ontkend. Als jij wordt aangehouden door de politie omdat je door rood reed... dan probeer je ook eerst te zeggen dat het niet zo was, toch? Maar, ja, maar, was oranje, maar. zeg je dan. <laughs> <laughs> um, nou, uh, nou, hebben we dat net aan het begin al even laten horen... dat uh, heel veel mensen claimen nu uh, het exclusieve interview met, uh, met Bogert. Uh, Wat Wat vind jij ervan? Hoe vaak kan iets exclusief zijn, is de vraag. Ja, één keer lijkt me. Wat is uniek? <laughs> nou ja, ik, uh, ja. ik vraag... Is, is het dan ook zo dat... Ik heb, niet, uh, ik heb het niet uitgezocht. Is het dan ook zo dat ieder uh, medium iets anders brengt? Iets anders exclusiefs? Of brengen ze alle drie hetzelfde nieuws? De grote lijn is wel hetzelfde, denk ik. Oké. Okay. Ja, nou ja, goed. Coördinatiefout. Ja, verkooptrucje. Ja. Nou ja, Schoorsteen moet roken. Kijk, hij heeft ook wel zijn, zijn momenten gekozen. NOS heeft hij natuurlijk lang uh, als co-commentator gefungeerd. De Telegraaf had hij een column in ook. Dus ik kan me voorstellen dat hij die twee platforms kiest... om zijn verhaal te doen. Maar, ik denk trouwens, hij heeft het heel lang volgehouden. Hè? Ik denk dat hij uit angst voor een of andere openbaring... door een andere persoon of iets uh, het uiteindelijk heeft uh, toegegeven. Want uh, bij die factuur die vorige week naar buiten kwam... toen werd hij al een beetje zenuwachtig, maar hij hield vol. Ik heb het niet gedaan. En nu ineens, ja, ik denk dat er toch ergens een video ligt of een opname, een telefoongesprek. Mm. Waardoor hij denkt, voordat dat naar buiten komt, uh, ga ik het zelf roepen. Ja. Ligt er niet ergens een deadline van 1 april? Ja, precies, want dat, dat heeft He? te maken met de ik Maar goed, ja, hij, zit, hij zit natuurlijk niet meer in het wielrennen. Dus dat, maar, dat zou voor hem niet uit moeten maken. Nee, is ook alweer zo. Ja. Uh, een Heel angstige, angstige bekentenis. Remo Kerkels is de, de wielenverslaggever van, van de Telegraaf... die het interview voor die krant heeft uh, gedaan. Die, heeft, die, die hebben we straks ook in, in stand.nl. Die zegt, van ja, ik wist dat de NOS het verhaal ook zou brengen. Uh, toch zet die krant groot op de voorpagina exclusief. Of is dat gewoon een beetje ja, een Ja, Ja, dat, dat zie je dan liggen s ochtends in de kiosk. En dan liggen. beetje een beetje een beetje oh, echt een leuke bal, beetje dat beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Wat betreft ja. tv, beetje een beetje een beetje een beetje een beetje de NOS heeft tot nu toe steeds ja. gezegd van beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje vind beetje een beetje vind beetje een ik vind beetje uh, toch wel ergens een beetje een een het is wel een belediging voor iedere fanatieke sportman... die uh, leeft, uh, leeft voor zijn sport. Dus het is, is cheaten, het is vals spelen. En ik, ik neem hem daardoor ook minder serieus... als ik hem als commentator bij de NOS zie. Ja. Je ik kan ook zeggen, hij weet, hij, weet, hij weet van alles... dus hij kan uh, juist deskundige uh, uitleg geven. Kijk, als hij nog niet had gelogen... dan had ik nog gezegd, die man verdient een soort van tweede kans. Weet je wel? Hij heeft zijn leven gebeterd. Maar hij heeft ook maandenlang, jarenlang gelogen... Mm. en ons dus als kijkers voor de gek gehouden. Dus... Dat, ik vind dat uh, heel ongeloofwaardig om hem daar als commentator neer te zetten. En ik vind het een belediging voor iedere sportman die wel vanaf jongs af aan uh, op tijd opstaat. Eet wat hij moet eten, hard traint. Dus ik vind, ik, ik vind het niet kunnen. Uh, ja, ik denk daar toch anders over. Ja? Ja, dus sinds Theo Komen neem ik de wielrenverslaggeving toch meer, uh, zie ik meer als amusement. Dan als uh, een serieus topsportverslaggeving. Dus dat maakt mij niet uit als het, maar, als, het, als het maar amusant is. Dat vind ik trouwens van dat hele wielrennen. Maar hij zit Heb daar... ik al eerder gezegd hier ook, die hele dope-hype. Uh, die gasten allemaal onder de doop rijden, maakte is dus toch ook een wedstrijd. Maakt me niet uit. Maar Dan is een klein beetje wie de die, die, die beste apotheek is, ja. de beste dokter. Ja. Ga je dus de, ga je de manier dus... waarop hij daar zit. Hij zit daar als een soort van autoriteit, als een soort van wielrengod. En uh, ik vind dat een slecht voorbeeld ook voor de jeugd. Voor, voor jonge kinderen, jonge jongens die, die uh, serieus bezig zijn met wielrennen. Die zien hem daar als een soort van autoriteit, als een soort van voorbeeld. Maar is on ondertussen een autoriteit die doping heeft gebruikt. Dus als je hem daar neerzet als Michael Bogert die niks te doen heeft. En even koffie komt drinken op tv. Oké. Okay. Ja, maar want maar... dus is het echt uh, heel erg knap als je een wielrenner weet te vinden die je niet heeft gebruikt. Nou ja, dus het wordt heel lastig om, om deskundige neen. commentatoren te ja. vinden dan. Los ja. even van de eigen NOS-mensen. Maar ja, dan, gewoon dan zet je een... Filiman Wesseling neer, die weet ook wel of een wielrenner Dat is zo, ja. ja. Heeft ook ga, gebruikt. Ga je wel weer <laughs> kijken? Ja, ja, de en slikken. Hoor oh, is het buiten en slikken? Uh, ga jij deze zomer wel weer de tour kijken, Paul? Of... Ja, ik vind het leuk, ik vind het leuk amusement. Als amusement? Ja, dan ga ik zelf op mijn home trainer zitten en dan zie ik die samen van Vind ik vind het leuk. En ja, je vet? Ik, ik heb het nooit interessant gevonden, nooit leuk gevonden. Nee, oké. Okay. Nee. De Raad voor de Journalistiek. We hadden net Hans de even aan de telefoon. Hij is de nieuwe voorzitter. Um, um, is dat een, uh, een goede man op de goede plek, Paul? Goeie journalist. Man met een hoop ervaring. Uh, ook, uh, ja, ook iemand die, denk ik wel, met, met, enige, uh, met enige gezag kan spreken. Hij wil ook wat veranderen, he, zegt hij. Ja. Um, meer debat organiseren. Meer... Ik weet niet of ik dat nou met hem eens ben. Ik vind dat... Uh, dat een beetje met, met, met, met zachte hand dat de eigen beroepsgroep, de eigen beroepsgroep controleert, vind ik over het algemeen wat zwakjes. Vind ik dat, dat mag best met wat hardere hand. Want de, de, de slager keurt zijn eigen vlees, dat vind ik hier ook. Maar daar zijn ze niet onafhankelijk genoeg voor. Want ze krijgen uiteindelijk geld vanuit diezelfde beroepsgroep. Jawel, maar dus als je maar geld krijgt van iedereen... dan ben je natuurlijk toch onafhankelijk. En Hebben jullie er wel eens mee te maken gehad? Met de keuringsdienst of zo? Nee, ik heb er zelf nooit mee te maken gehad. Maar ik vind het ook een hele moeilijke organisatie. Want wat, wat zijn ze nou? Wat stellen ze nou voor? Ze kunnen je niet veroordelen. ja. Ze nee. ah, dat bedoel ik nou net. En dan, dan moet je dus meer gezag geven. En het ja. stel, Tegenwoordig is het ook zo dat als je ze niet erkent... dat je een veroordeling niet eens serieus hoeft te nemen. Want ze kunnen hier dan al helemaal niks maken. Maar ja, aan de andere kant moet ik toch zeggen... dat in sommige gevallen, dat zei Hans Leroes net zelf al... dat het toch wel... Uh, ja, goed is voor de discussie. Zoals in het geval van het jongetje Ruben. Ja. De enige overlevende Tripoli-vlieger. Uh, ja, die door de Telegraaf werd gebeld. Toen. Ja, ja, door die journalisten. Ja, dan gaan mensen toch bespreken van... Het, kan dat nou? Kan dat nou niet? En als zo'n raad er niet is... dan, uh, ja, dan is er eigenlijk geen... Uh, ja, Geen eikpunt of geen, zeg je dat? Geen grens. Ja, maar goed, de de tele als je dit voorbeeld aanhoudt, de Telegraaf is een van die organisaties die de raad <coughs> verder niet erkennen. Dus die doen daar verder dan niks mee. Dan, dan komt er een uitspraak en dan zeggen ze: nou ja, leuk, we nemen ja. kennis van. Andere mensen hebben het er wel over, weet je wel. Ja. Van is het oké okay wat de Telegraaf doet? En dat komt onder andere door die veroordeling, dus van de, van de raad. Al dus... Hebben jullie ooit mee te maken gehad? Als ja, wij 14... zeggen volgens mij: één keertje hebben we een uh, tikje op onze vingers gehad. Maar ik weet niet meer zeker uh, waar, dat nou, uh, waar dat nou over ging. Het was ook iets wat wij niet goed hadden gedaan bij oh. Utrecht. Maar jij zegt eigenlijk ook van zo'n raad zou dan ook uh, sancties moeten kunnen, op, op kunnen leggen. Maar ja, dat, dan moet iedereen er wel uh, ook weer zich bij aansluiten. Ja, ik denk voeren. dat dit een goede stap is. Ik bedoel, Hans, heeft, uh, Hans heeft gezag. Als je, naarmate je meer gezag hebt, uh, krijg je ook wat meer macht nemen mensen je ook wat, uh, wat serieuzer. Ik denk dat het een goede zaak is om al die spijtoptanten er weer bij te betrekken. En misschien ook uh, bijvoorbeeld de Telegraaf weer uh, de, de raad uh, te laten erkennen. Want mm. ik denk toch dat er zoiets nodig is. Ja. Zeker naarmate je toch ook ziet dat de journalistiek zich ja, steeds meer vrijheden gaat permitteren. Ja, maar Hans heeft gezag als Hans van de NOS. Ik bedoel, als, je, als, je, als, als zo'n raad meer moet gaan betekenen... dan moet je ze ook een soort van meer macht geven... Want of, of, of hij nou Hans is of iemand anders, de raad heeft geen... Nee, geen... dat is wel zo. Maar als daar een of andere journalisten zou zitten... van een uh, verlopen huis-in-huisblaadje... zou ik het minder serieus nemen dan wanneer Hans Lagoester zit. We, we, we hebben een ja. hele snelle redactie. Want die hebben al even uitgezocht. Dat had te maken met Kamp Zijs, waarop jullie uh, voor de raad voor. Uh, oh, oké, okay. ja. ja. Ja. Nou, heel goed. Ja, ja, nou, die zijn heel snel. Wat uh, hebben jullie daar vervolgens mee gedaan dan, met die uh, veroordeling? Daar kan ik me niet meer herinneren. Okay. We, hebben het wel serieus, we, het serieus, we hebben het serieus besproken, dat kan ik me nog herinneren. Maar uh, wat nou precies de, de, de, de zaak was, dat weet ik niet meer. Okay. Goed, um, het laatste. Sasje de boer we hadden het er net al even over. Gisteren maakte ze bekend dat ze stopt als nieuwslezer. Ze wil uh, slow journalism gaan bedrijven, foto's maken. Dat is haar grote passie ook. Is mm. uh, je het, uh, jammer? Ik vind het heel jammer. Ik vond het, uh, het is toch, ja, die kijkt al jaren naar die vrouw. En ik vind het ook een hele, ik vind het heel fijn om naar haar te kijken. Ten eerste omdat het een vakvrouw is, maar het is ook een, een chique, elegante... Het is echt een vrouwvrouw. -vrouw. Mm -hmm. En het is heel prettig om naar te kijken. En Leidt dat ik, als... niet te veel af van het nieuws, toch? Nee, nee, helemaal niet. Het is wat dat betreft ook wel uh, neutraal genoeg. En als ik kijk naar zeg maar, de nieuwslezeressen die op dit moment worden opgeleid... die dus uh, opkomend zijn, dan zie ik er geen Sascha de Boer tussen zitten. Wel vakvrouwen, meisjes die het heel goed doen. Zoals het meisje met het korte haar, ik weet even het nieuws heet. Gien Steenhuizen. Die van de NOS op 3 komt. Yeah. Ja. Die, uh, ja. Die doet het hartstikke goed. En TV Utrecht ook. Ja, ook RTV Utrecht. Ja, die doet het. Ook. Maar jij hebt een goede smaak als vrouw op Klopt. <laughs> <laughs> maar ik ben er dus helemaal met mee je eens. Ik ben het helemaal met je eens. Dat zijn allemaal prima, prima types. Ook uh, jouw omschrijving van uh, Sascha de Boer vind ik ook uh, ja. prima. Je ja. ja, dus zult dat missen dus ook. Ik zal dat zeker missen. Moet is. het wel ja. weer een vrouw zijn die haar ook Ja, opvolgt. Vind ik vind wel. Ja, ja, ja, ja. Heb je al een idee wie er is? Jazeker. Ja. Ik ja, e Evelien de Bruin van uh, SBS, uh, Hart van Nederland. Evelien de Bruin? Die zie je toch elke morgen bij de spiegel? <lacht> ja, precies. Maar ik heb als boodschap meegekregen... dat ik dat niet doen. <lacht> Dan zou ik rijkelijk beloond worden. Evelien de Bruin is zijn vriendin, <lacht> ja, dames en heren. Ja. <lacht> maar even <lacht> serieus, maar, nou, die zou het wel kunnen trouwens. Die zou het heel goed kunnen. Ook Ed Van Vutrecht. Ja. Annegien Steenhuizen, uh, ook Echter Utrecht. Uh, zou het ook kunnen. Svet, heb jij nog een idee wie, wie dat zou moeten zijn? Nou, uh, ik heb op dit moment ge geen idee... Ik, ik vind, dus, dus die meiden die ik net noemde, doen het hartstikke goed. Evelien de Bruin <laughs> doet het ook hartstikke goed. Goed zoals? Maar, maar, <middet> maar, maar uh, Sascha de Boer heeft dus iets extra's. Dus naast dat het een vakvrouw is, was het een hele elegante, chique, mm. fijne vrouw om naar te kijken. En dat ga ik missen. Ja. Nee, zeker. Z hey, er is nog, gaat nog iets anders. Want eigenlijk heb ik het haar gisteren niet over gehoord. Ik moet zeggen, want ze zat hier gistermiddag. Ik heb het haar ook niet gevraagd. Maar er zijn ook mensen die zeggen: ja, dat heeft vast te maken met dat ze nu in beeld moeten staan en weglopen. Ja. Zo, ja. Zou, zou dat de reden kunnen zijn? nog tegen jouw redactie geroepen. Echt waar? Ja, ja, want ik heb, ik heb dus het gevoel, ik ben geen psycholoog, amateurpsycholoog, dat vanaf het moment dat ze dus moest gaan staan en gaan rondlopen, ze, keek ze ook wat ongelukkiger, zeg maar. Keek ze wat minder satisfied. Je, je hebt er echt bestudeerd. Ja, ja, ja, ja, want <laughs> ze was altijd heel erg op haar Ik vind gebat. juist dat ze dat ook uitstekend doet, ook in dat nieuwe ja, decor en maar voor die duidingswanden en zo vind ik echt heel goed. Maar toch zie ik dat ze niet helemaal op haar gemak is. Dat ze, ze, moet er, ze moeten er allemaal nog een beetje aan wennen Aan nou, die rondjes lopen en die schermen. Mm -hmm. Alleen Herman van der Sand is daarvoor geboren. De rest niet. Weet je wel, maar maar je, vanaf dat moment zag ik al van ja, er ga, klopt iets. Even. Dus laten we zeggen met alle twijfels van nou, ik wil misschien wel wat anders. Zou dat misschien net het laatste dat was, setje dat zijn geweest? Dat was de druppel die de emmer deed Denk afgelopen. Dat weet ik wel zeker. Nou ja, oké. Okay. Nou, dat kan. Ja, ik zou kunnen. Ja, ik we ook. hebben nog even, uh, kunnen we vandaag genieten tot uh, 3 mei. Uh, dan neemt ze afscheid. Uh, en dan gaan we wel zien wie de opvolger wordt. Ik ben ook heel erg benieuwd. Bel jij ons even als jij thuis gebeld wordt? Ja, en dat dan ja, bellen we bellen we ben jij de eerste die het hoort. Oké, okay, dan laten goed. we dat afspelen. Goed dat jullie hier waren. SWT L. Melody en Paul van der Lucht samen. Um, we gaan een liedje eruit, uh, 1972 alweer. Wat deed jij in 1972, zou ik bijna zeggen. De um, Detroit Spinner's zijn dit en I'll be around. Dus we het maar tegen je zeggen op een woensdag als deze. Whenever you need me, I'll be around. Dat is toch geruststellend. 1972, de Detroit spinners waren dat. We gaan de nieuwskurs spelen doen we vandaag met Inge Zwaan. 26 jaar uit Ouddorp. Waar ligt dat ook alweer? Dat ligt bij Alkmaar. En jij werkt ook bij de gemeente Alkmaar? Ja, hè? dat klopt. Bij, als ambtenaar, wat, wat doe je daar precies? Uh, wat ik doe is eigenlijk dat wij hulpmiddelen en uh, voorzieningen verstrekken aan mensen met een handicap of beperking. Dus bijvoorbeeld scootmobielen, hulp in de huishouding, aanpassingen aan woningen. Ja. Dat in het kort. Oké, okay, nou goed. Uh, en intussen heb je daar af en toe de radio een beetje aan of je kijkt via de computer mee naar het nieuws? Ik uh, kijk op de computer wel naar het nieuws, maar de radio uh, staat nou, niet aan. staat niet aan. Oh, nee. nou, dat is dan weer minder. Ja. <laughs> um, nou goed, we gaan kijken hoeveel je komt. 96 punten, de hoogste score tot nu toe. Gisteren neergezet, dus ja. daar moet je in ieder geval overheen. Hier komt de Nieuwsfactor. Oké. Okay. A las 4,25 uur. De, la de hoy, 5 de marzo. Is De, de comandante-presidente. De Nationale Nieuwsquiz. Hugo Chavez is overleden. De straten van de hoofdstad Caracas stromen vol na het nieuws. Bij een Noord-Koreaanse toestand. We hebben veel uh, huilende mensen gezien. Hugo Chavez wordt vrijdag begraven. Ja, de man die net zoveel gehaat werd als Ambede is gisteren dus overleden. 14 jaar was Chavez aan de macht in Venezuela. Vraag 1. De vicepresident maakte zijn overlijden bekend live op tv. Hoe heet deze vicepresident die ook waarnemend president is? Moe. Uh, Mocara? Mo nee. Dat klinkt meer Japan zo. Ja, ik weet het niet meer. Het is Nicolas Maduro. Maduro. Hij werd omringd door regeringsfunctionarissen. Chavez had kanker in de onderbuik... en was daarvoor in de afgelopen anderhalf jaar vier keer geopereerd. Vraag 2. Hoeveel dagen van nationale rouw heeft de Venezolaanse regering afgekondigd? Zeven dagen. En dat is goed. Vrijdag wordt hij begraven. En tot vrijdag zal het lichaam opgebaard liggen. Venezuela zal binnen dertig dagen gaan stemmen over een nieuwe president. Ik ja, zag vanmorgen op Twitter een leuke grap. Iemand die zei als die toespraken bij die begrafenis net zo lang zijn... als die Chavez zelf altijd hield, dan zal het een hele lange <lacht> Dan wordt het een dus lange. Van. Uh, vraag drie is een kop uit de krant. Waar gaat hij over? Je krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen. De kop luidt als volgt Een afbladerend gouden wereldje. Een afbladerend gouden wereldje. Gaat dit over één, Facebook lijkt uit te raken. Uit onderzoek blijkt dat de vriendensite voor jongeren... tussen de 20 en 25 jaar over zijn piek heen is. Twee, het bedrijf dat elk jaar de miljonairs organiseert is... gisteren failliet verklaard. Of drie, Ikea is weer een opspraak. Na de balletjes en de knakworsten zijn er nu... poepbacteriën in de amandeltaten gevonden. Een afbladerend gouden wereldje. Waar hoort dat bij? Dat hoort bij twee... Een hè? Ja. Dat klopt, een kop uit de volkskant. Wat het faillissement precies betekent voor het evenement Masters of Luxury... vroeger dus de miljonairfeer, dat is nog niet helemaal duidelijk. Vraag 4, wie is de oprichter van het failliete bedrijf? Yves uh, Geirat. Dat is ook goed. De Geirat Media Groep, 99 opgericht. Ruim 30 medewerkers van het bedrijf zijn dinsdag ingelicht. Gisteren dus. Vraag 5, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? En elk goed alternatief is wat ons betreft bespreekbaar... Maar met die harde lijn wel zorgen structurele verbetering van Nederland. Wie is deze man? Ja. Uh, van de VVD, dat weet ik. Maar... Hoe heet hij? Ja. Uh, Blok. Dat is niet goed. Halbe Zijlstra, VVD-fractieleider. Tweede Kamer debatteerde urenlang over de economische vooruitzichten. die het CPB vorige week presenteerde. Opvallend was vooral dat het kabinet erg open stond... voor aanpassingen en veranderingen in de plannen. Vraag 6. Ondertussen zijn de onderhandelingen tussen de werkgevers en de vakbeweging... over een sociaal akkoord goed op weg. De werkgevers zijn volgens bronnen in Den Haag bereid de duur van de WWW. Uh, wat zeg ik het weer? <laughs> wat is dat toch? Een WWW met rust te laten, maar we willen wel... wat voor soort quoten dat dat van tafel gaat. Welk kwotum moet van tafel? Vinden de werkgevers? Um... over de, ons, uh, de ontslagvergoeding? Nee, als je het hoort, dan sla je jezelf voor je hoofd. Want het gaat over het vakgebied waar jij mee te maken hebt. Oh. Gehandicaptenquota. Oh. Dus Dus de quota voor het aannemen van arbeidsgehandicapten. Laatste vraag. Vier punten te verdienen. Die kun je ook nog gebruiken, dus die moeten er even bij. Je krijgt uh, aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Een persoon dus zoeken we. Hier zijn de aanwijzingen. Vier, net als mijn naam, wil ik nu ook wel eens naar buiten... 3. Niemand doet het zo goed als ik. 2. Mensen schrokken van mijn felheid tegen de NS-directeur. 1. Gisteren maakte ik bekend te stoppen als nieuwslezer bij Stop. het NOS Journaal... om me meer te richten op fotografie. Sascha de Boer. Ja, die is het ja. Uh, net als mijn naam wil ik nu ook wel eens naar buiten. Ze heeft gisteren gezegd hè, dat ze langere projecten wil doen. Meer fotograferen, meer naar buiten en niet meer achter, dat, uh, achter die camera zitten. Uh, en de boer, ja, de boer ja. Wil ook naar buiten natuurlijk. Ja. Je komt op vier. Uh, dat betekent dat er zometeen 24 nodig zijn om uh, gelijk te komen. Dat wordt heel lastig, maar we gaan kijken hoe ver je komt in deel 2 van de quiz. Okay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 De ex-wielrenner heeft dus eindelijk toegegeven dat hij doping heeft gebruikt... in de laatste tien jaar van zijn carrière. Volgens Bogert dacht hij dat doping gewoon bij het professionele wielrennen hoorde. Maar heeft hij er nu spijt van. Michael Bogert is slachtoffer van het wielersysteem. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Inge Zwaan, 26 jaar in het Oud-Dorp. Bijna onmogelijke opgave. 24 <laughs> moet het er in ieder geval goed zijn. Uh, dat wordt heel lastig, maar we gaan het toch gewoon proberen. Uh, ik stel de vraag: jij luistert mee, en zo gauw je het antwoord weet. Uh, nee, je stelt de vraag uit en dan geef je het antwoord of uh, je zegt pas. Daar komen ze. Ja. De nationale nieuwsbist. De scores van welke toets op basisscholen worden mogelijk openbaar gemaakt? Cito-toets. Dat is goed. Welk land wil per 1 januari 2014 als 18e land de euro invoeren? L Letland. Goed. Hoe heet de voetballer die gisteren zijn duizendste wedstrijd voor Kicks. Manchester United speelde? Is goed. In België is gisteren de minister van welk departement opgestapt? Financiën. Is goed. Een toestel van EasyJet moest gisteren terugkeren na een botsing met wat voor soort vogel? Gansen. Dat is goed. Een gouden mal van de linkervoet. Van welke topvoetballer is te koop? Lionel Messi. Goed. Hoe heet de Amerikaanse beursindex? Die gisteren is uh, op recordhoogte gesloten. Dow Jones. Is goed. Een basisschoolleerling in Oosterbeek... vond gisteren in de pauze wat voor wapen? Een uh, granaat. Dat is goed. In welke stad gaat het attractiepark Mini-Europa... tegen de vlakte? Brussel. Ook dat is goed. Gisteren werd het Nederlandse, eerste Nederlandse kind geboren. Via welke nieuwe methode? Um, pas... Embryo donatie je de minister die huisjesmelkers harder wil aanpakken? Blok. Daar is die. Goed. In welk land is een Sovjet-militair teruggevonden die 33 jaar lang werd vermist? Afghanistan. Is goed. Welke betaalmethode heeft volgens de thuiswinkelorganisatie nog te vaak last van storingen? Uh, pas. Ideal. Experts van een ziekenhuis in Arnhem roepen op om wat voor isolatiemateriaal te verbieden? schuim. Dat is goed. Het OM heeft voor 13 miljoen euro beslag gelegd bij de ex-baas van welk bouwbedrijf? Ballasten en in Dam. Ook dat is goed. Hoeveel miljoen trekt de overheid extra uit om jeugdwerkloosheid aan te pakken? 50 miljoen. Goed. Een Nederlands laboratorium heeft kankerverwekkende stoffen gevonden in wat voor product uit Servië? Melk. Goed. Zo'n 100 van wat voor dieren zijn de afgelopen weken gestorven in de Amsterdamse waterleidingduinen vanwege voedselgebrek? Herten is goed. Nou, dat ging hartstikke goed. Ja. Echt wel. Uh, 16 zijn er maar liefst goed. Ja. Je hebt het in deel 1 laten zitten. Inge. Jammer, hè? Ja. ja. Ja, want nu kom je op 64. Nog niet eens zo slecht te scoren, overigens. Uh, als we dat vergelijken zo met de afgelopen weken... dan is het uh, nou, rond het winnende getal steeds. Maar nu staat hij 96 op het scorebord. Ja. Uh, dus je gaat het niet redden daarmee. Dat is jammer. Want Helaas. je hebt uh, in deel 2 van de quiz zeker laten zien... dat je het nieuws goed gevolgd hebt. Je krijgt van ons mee de kaarten en geluid. De lunchradio, de lunchmok en de uh, lunchbox. Ja. En uh, nou ja, dat mag allemaal mee naar Outdoor. Oké, okay, dankjewel. Goeie reis terug. Dankjewel. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.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 Dit is Radio 1.